Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De asielopvang heeft vorig jaar 2,7 miljard euro gekost. staat in het jaarverslag van opvangorganisatie COA. Dat is ruim een miljard meer dan het jaar daarvoor. Toen kostte de asielopvang 1,6 miljard euro. De stijging komt vooral doordat er veel dure noodopvanglocaties nodig zijn. Die kosten gemiddeld bijna 70.000 euro per bewoner per jaar meer dan het dubbele van de reguliere opvang. Verder nam het aantal mensen in de opvangcentra vorig jaar met een kwart toe. Niet alleen door hogere instroom, maar ook doordat asielzoekers langer in de opvang blijven... als gevolg van slepende procedures en een tekort aan woningen. Wegwerkzaamheden in Amsterdam leiden tot veel ergernis in buurgemeente Diemen. Deze zomer wordt er gewerkt aan de A10 en de Eiburglaan in Amsterdam waardoor veel auto's nu omrijden. Dieme klaagt dat het sluipverkeer in de gemeente... dagelijks een verkeersinfarct veroorzaakt. En zegt dat er over de werkzaamheden geen overleg is geweest. Volgens Amsterdam is dat wel gebeurd. Een woordvoerder belooft samen met de Rijkswaterstaat en Dieme te bekijken hoe de overlast kan worden verminderd. Haaien voor de kust van Brazilië... blijken veel cocaïne in hun lichaam te hebben. Biologen hebben dat ontdekt bij onderzoek onder 13 scherpsnuithaaien... De spieren en lever van de dieren bevatten honderd keer meer cocaïne dan eerder was vastgesteld bij andere waterdieren. De onderzoekers vermoeden dat de cocaïne in de oceaan terecht is gekomen via drugslabs of de uitwerpselen van gebruikers. Wat het effect van de cocaïne op de haaien is, moet nog worden onderzocht. Maar uit eerdere studies bleken dat forellen en palingen verslaafd kunnen raken aan drugs. Het weer. Vannacht lokaal wat regen. Minima tussen 13 en 18 graden. In de ochtend in het zuidoosten eerst nog wat regen. Daarna op steeds meer plekken zon. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht.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 She's a greedy girl to never get enough oh. She don't wanna love She just wanna touch She's got all the moves to make you give it up yeah.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 like you There's one Jacobite Who must leave Or surely die